11 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. VVD en PVDA zijn het eens geworden over aanpassing van het regeerakkoord. De inkomensafhankelijke zorgpremie is definitief van tafel. In plaats daarvan gaat het kabinet de inkomensverschillen verkleinen via de belastingen. Dat is bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Om de inkomensverschillen te verkleinen gaan de arbeidskorting en de heffingskorting omhoog voor lagere inkomens en worden ze afgebouwd voor de hogere inkomens. De invoering van de belastingmaatregelen wordt over drie jaar verspreid. Daarnaast blijven de belastingtarieven zoals ze nu zijn. Verlaging is niet meer aan de orde. Ook wordt er 250 miljoen euro vrijgemaakt voor wat wordt genoemd een sociale agenda. Dit geld kan worden gebruikt om maatregelen in de WW en het ontslagrecht te verzachten. Premier Rutte verklaarde de persconferentie dat hij als onderhandelaar van de VVD in de formatie een fout heeft gemaakt. Hij bood zijn verontschuldigingen aan aan iedereen die hij in verwarring heeft gebracht. Ook PvdA-leider Samson zegt de ophef van de afgelopen weken te betreuren. Hij wil proberen het gedeukte vertrouwen te herstellen. Hij benadrukte dat de komende jaren van veel mensen offers worden gevraagd... en dat het redelijk is om van de hoger inkomens een extra bijdrage te vragen. Samson benadrukte verder dat hij geen koopkrachtbelofte geeft. VVD-fractie-leider is blij dat het regeerakkoord is aangepast... en dat de hoger inkomens minder hard worden geraakt. De eerste politieke reacties op het aangepaste regeerakkoord zijn gemengd. D66, ChristenUnie en de SGP zijn positief. SP en de PVV reageren afwijzend. D66-leider Pechtold wil het kabinet constructief en zo nodig kritisch volgen. ChristenUnie-leider Slob vindt dat het van moed getuigt dat de coalitie terugkomt van de zorgplannen. SGP-fractievoorzitter van der Staaij noemt de aanpassing een goede zaak. SP-leider Roemer veldt een ander oordeel. Hij vindt dat de PvdA helemaal door de knieën is gegaan voor de VVD. De grote maatregelen die de mensen raken, daar is niks aan gedaan, al is Roemer. pvv leider Wilders noemt de aanpassingen gestuntel van de hoogste orde. Nog steeds gaat 15 van de Nederlanders en meer dan 5 op achteruit, zegt Wilders. Vechtsporter Badr Hari is opnieuw aangehouden. Hij heeft vanmiddag samen met zijn vriendin Estelle Kruijf... een restaurant in het centrum van Amsterdam bezocht... En hij schond daarmee de voorwaarden op grond waarvan vrijdag zijn voorlopige hechtenis werd geschorst. Een van die voorwaarden was dat hij tot aan zijn rechtszaak niet in horecazaken mag komen. Zijn advocaat gaat proberen hem weer vrij te krijgen. Badr -Hari wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. Dat zou zijn gebeurd in juli tijdens het Dance Sensation in de Amsterdam Arena. Fosforfabriek Termvos in Vlissingen-Oost vraagt faillissement aan. Het bedrijf verkeert al anderhalve maand in sursiaans van betaling. De voorraad fosforerts voor is bijna op... en er is geen geld meer om nieuwe grondstof te kopen. Volgende week valt de productie stil. De curator hoopt nog wel dat een koper het bedrijf wil overnemen. Voor een groot deel van de 450 medewerkers wordt ontslag aangevraagd. Ten Vos heeft het al lang moeilijk. Het bedrijf kreeg boetes omdat de fabriek te vervuilend was... en de inspectie dreigde de fabriek te sluiten... als de situatie niet zou verbeteren. Ook heeft het bedrijf het moeilijk door concurrentie uit Kazachstan. De Verenigde Staten zullen in 2017 Saoedi-Arabië en Rusland voorbijstreven als grootste olieproducent ter wereld. Dat zegt het internationaal energieagentschap IEA. Door nieuwe technologieën zal in Amerika de komende jaren meer olie geproduceerd worden, voorspelt het IEA. Zo wordt er veel verwacht van de winning van schadiolie, olie die zich in moeilijk doordringbaar gesteente bevindt. Het IEA zegt ook dat de VS al in 2015 de grootste gasproducent ter wereld zal zijn. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken komt met een speciale werkgroep... die overheden gaat helpen bij het beveiligen van hun informatiesystemen. De werkgroep gaat samenwerken met het National Cyber Security Centrum... en helpt de komende twee jaar ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Plasterk reageert op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de DigiNotar-affaire. Een Iraanse hacker wist vorig jaar zomer het bedrijf DigiNotar te kraken... dat verantwoordelijk was voor de beveiliging van overheidssites... Hij wist beveiligingscertificaten te vervalsen. Veel sites van de overheid waren uit voorzorg dagen uit de lucht. Verzekeringsconcern Egon stopt in de zomer van 2014 als hoofdsponsor van Ajax. Dat is een seizoen eerder dan aanvankelijk was afgesproken. Egon verdwijnt in 2014 van het shirt van de landskampioen. Het bedrijf blijft daarna nog minimaal twee jaar aan Ajax verbonden als sponsorpartner... Egon betaalt sinds 2008 jaarlijks tussen de 10 en 12 miljoen euro... aan de Eredivisieclub uit Amsterdam. Het weer. Vannacht in het westen bewolking en wat motregen. In het oosten droog en enkele opklaringen. Morgen overdag veel bewolking en in de ochtend een beetje motregen. Door 10 graden. De dagen daarna overwegend grijs door laaghangende bewolking en mist. S'nachts kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes vladen. Binnen zit Eva Jinek. Padder Hari werd door de rechters voorlopig vrijgelaten... ondanks dat hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Maar dan mocht hij niet in een horecagelegenheid komen. Daar heeft hij zich niet aan gehouden. Hij is een broodje gaan eten en nu zit hij weer vast. Je vrijheid voor een broodje. Tja... Die kun je waarschijnlijk niets meer aan zijn verstand brengen. Maar de rechters die hem voorlopig vrij lieten, die misschien wel. Dames en heren, goedenavond en welkom bij met het ogen morgen van deze maandagavond. De avond die het einde betekent van een roerige twee weken. Althans, dat is de vurige wens van premier Rutte. Vanavond presenteerde hij het hernieuwde regeerakkoord... vergezeld van onomwonde excuses voor de fouten die hij heeft gemaakt. Worden die excuses aanvaard? En wat betekent dit nieuwe regeerakkoord voor onze portemonnee? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ook over kickboksen. De sport lijkt onlosmakelijk verbonden met criminaliteit. Is de sport nog te genezen? En we reizen ook af naar Mali. Moslim-extremisten gijzelen het noorden van het land. Nu wordt er ingegrepen. Maar zal die Afrikaanse troepenmacht slagen? Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag in de kranten van morgen. Maandag 12 november. Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt... Zo begon premier Rutte eerder vanavond een persconferentie... over de aanpassing in het regeerakkoord. Hij legde ook even uit wat hij fout had gedaan. Ik ben akkoord gegaan met een maatregel... om de inkomensverschillen in Nederland te verkleinen. En die maatregel blijkt de verkeerde maatregel te zijn. Althans in die zin dat die maatregel met name ook in mijn achterban... niet gedragen wordt. Ja, en wat doe je dan als je een fout maakt en dingen verkeerd inschat?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 Ja, niet normaal. Dat is niet normaal. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het ging heel snel. Het ging heel snel. Het was gewoon heel snel. was geschreeuw, kabaal, uh, gestoei. Uh, ja, een toen, beetje getrek aan elkaar. En, ja, toen was de en toen was het even stil en toen papa. Ja, zo snel ging het. Het ging heel snel. Eén van de verdachten schoot in 1999 op een school in Vechel vijf personen neer. Over het slachtoffer wist de getuigen iets meer. Het is gewoon een aardig vent. Hij zoekt ook geen ruzie. Hij ziet er heel groot uit. Dus het is dus misschien daarom dat omdat die dader dacht van uh, ik kan dit niet aan of zo. Slecht nieuws voor het Dorp Zijtaart dus. Maar ja, niet voor iedereen volgens de verslaggever van RTL Nieuws. In het dorpshuis zit ook bijvoorbeeld de basisschool van Zijtaart. De kinderen waren vandaag vrij. Ze waren eigenlijk de enigen die uh, uh, uh, geluk hadden een beetje vanwege dit nieuws. Bewoners hadden de schietpartij niet verwacht in hun kleine dorpje. Ja, Amsterdam of zo of Rotterdam, dan kan je iets verwachten. Ik denk, nou, buddy had daar hier... Uh, en nu we het toch over Buddy Hadar, of liever gezegd Badder Hadi hebben. De kickboxer is alweer gearresteerd, ik zei het net al. Hij kwam eerder vrij op voorwaarde dat hij geen horeca zou bezoeken. Maar dat begreep hij niet zo goed, want hij werd gezien in een lunchzaak. Uh, ja, dat klopt, wij, wij hebben daar even geluncht. Het is, het is, het is meer een, een broodjeszaak waar je kan lunchen. Wij hadden niet echt het idee en, uh, dat dat onder horeca gelegenheid viel. In RTL Boulevard vroegen ze gelijk ook even hoe het met Badder ging. Ik was heel blij uh, om, om, weer, om weer onder de mensen te zijn van wie je houdt. Ik was super blij om weer met de kinderen te zijn en, en met herstel. Het is niet niks als je weer vier maanden wordt opgesloten. Vandaag werden de twee minderjarige opdrachtgevers voor de Facebookmoord veroordeeld volgens kinderrecht. Dan mogen ze namelijk direct psychisch worden behandeld. Omdat het om uh, vrij jonge uh, minderjarigen toch nog uh, gaat, um, die zijn nog volop in ontwikkeling. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En daarbij zijn er gewoon veel grotere kansen dat hun behandeling zal slagen. De twee kregen daardoor ook minder zware straffen. Voor de vader van slachtoffer Winzy was het daarom een zwarte dag. Ik zwart. Ik zwart. Tot slot, vandaag startte de week van het geld voor de jeugd. Wat kopen kinderen zoal voor hun geld? Ik heb van een verjaardag altijd 10 euro. Kun je daar veel van kopen van 10 euro? Uh, best wel. Ja? Wat dan bijvoorbeeld? En een, en een best grote knuffel. Een best grote knuffel kun je weer kopen voor 10 euro. Ja, en Wat zeg je? Dan kan je misschien twee scheetzakken kopen. Twee scheetzakken kopen voor 10 euro. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, maar dan is elke scheetzak 5 euro. Ja, ja, dat precies. En dan heeft mijn collega Martijn Nijhuis alvans de kranten van morgen voor ons gelezen. Martijn. Ja, horecaondernemers zijn in rep en roer... omdat ze met hun hele gezin op straat dreigen te worden gegooid. Dat zegt de Koninklijke Horeca Nederland in Spits. Brouwerijen zouden de ondernemers zwaar onder druk zetten... omdat er ruzie is over de prijs van het bier. Cafébazen die een pand huren van een brouwer... zeggen dat ze veel meer moeten betalen voor het bier... dan ondernemers die geen pand huren van een brouwer. Als ze daarover klagen, krijgen ze een keihard antwoord. Als je niet betaalt, dan word je met je hele gezin op straat gezet. Het is volgens Spits dokken of dakloos. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben brouwers nog steeds te veel macht. Oké, okay, de ondernemers hebben zelf die contracten afgesloten... maar ze hebben nauwelijks mogelijkheden tot overstappen. Het kabinet moet de middenklasse ontzien. Dat zegt oud-PVDA-politicus Frans Leijnsen in Trouw. Tegenwoordig hoogleraar onderwijs- en arbeidsmarkt. Hij noemt als voorbeeld een bouwvakker en zijn parttime werkende vrouw. Ze hebben kinderen, kunnen zich net een eigen huis permitteren... maar de hypotheek drukt zwaar. Zij vormen de middenklasse, de ruggengraat van de samenleving juist die mensen met een salaris tot 70.000 euro moeten in de huidige crisis worden ontzien, vindt Leijnsen. Die hardwerkende Nederlanders dreigen er nu juist flink op achteruit te gaan, zegt hij. Het zou voor ons hem enorm helpen als de PvdA en de VVD zouden erkennen... dit is de middenklasse, dit is de backbone. En dus niet die twee verdieners met drie of vier keer modaal. Het Nederlands Dagblad heeft het natuurlijk over de uitspraak van de Raad van State... over trouwambtenaren met gewetensbezwaren. Het advies vindt het te ver gaan om een verbod in te stellen op trouwe die geen homo's en willen trouwen. Volgens de Raad van State maakt zo'n verbod inbreuk op het gelijkheidsbeginsel en op het recht op gelijke benoembaarheid in de openbare dienst. Het Nederlands Dagblad vindt de weigerambtenaar een symbolisch thema, want volgens de krant leveren weigerambtenaar bijna geen praktische problemen op. En bij het dierenpark Emmen moeten vier olifanten zo snel mogelijk vertrekken. Het zijn een moeder en haar drie nakomelingen die grote ruzie hebben met de rest van de kudde. Ze slaan elkaar met hun slurf, trompetteren woedend en duwen elkaar. En Het lukt het dierenpark maar niet om die ruzie te sussen. Daarom wordt de druk gezocht naar een ander dierenpark dat de vier relschoppers wil hebben. Het geruzie begon na de plotselinge dood van de leidster van de kudde. Daarna ontstond een machtsstrijd. Een olifantenkenner zegt in de Telegraaf... dat de dierentuin de enige juiste beslissing heeft genomen. Want zo'n ruzie gaat volgens hem zelden over. Ja, in het wild nemen ze rustig afstand en dan loopt het af met een sisser. Maar in een dierentuin kan dat natuurlijk niet. Dan loopt zo'n probleem verder en verder uit de hand. En als olifanten eenmaal ruzie krijgen, dan gaat het hard tegen hard. Uiteindelijk worden er soms zelfs familieleden bij betrokken... en gaat de strijd tussen hele families. Wat ruzie betreft zijn olifanten net mensen, zegt hij. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. They paid paradise and put up fucking With a pink hotel a booty swing in hot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 One night.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 Big Yellow Taxi van de Counting Crows. Na uren onderhandelen vandaag zijn ze eruit. Het kabinet van VVD en PvdA gaat nivelleren via de inkomstenbelasting. De gevolgen zullen minder negatief uitpakken voor de hoge inkomens, beloven de partijen. In Den Haag is Hans Andringa. Hans, goedenavond. Goedenavond, even. Hans, je was er zelf bij, bij die persconferentie... waarin uh, de, deze nieuwe plannen werden gepresenteerd. Hoe stonden de twee heren er nu bij? Nou... Uh, ik heb bij Mark Rutte wel eens een vrolijker gezicht gezien. En datzelfde kan je eigenlijk ook wel van Diederik Samson uh, zeggen. Die stond er ook met een uh, ernstig en serieus gezicht erbij. En als ik dat eens vergelijk met de bijeenkomst van uh, twee weken geleden... toen ze nog helemaal in het vuur van die onderhandelingen... hun resultaat presenteerden... dan uh, zie je toch wel dat, dat, dat, ja, dat er, ze, ze zijn nu wel doordrongen van het feit... Uh, hier moet wel iets rechtgezet worden. Ze stonden er nederiger uit te leggen uh, de nieuwe maatregelen... Zoals ze hem nu hebben gedacht uh, bedacht. Na alle kritiek die er uh, over vooral de VVD uh, is uitgestrooid. En je merkt het ook aan uh, Mark Rutte bijvoorbeeld. Hè? Hij probeert aan te geven met voorbeelden. VVD'ers. Dit zijn geen leuke mededelingen. Belastingverhoging is niet leuk. Maar er is wel een hele duidelijke reden voor. Als je gaat optellen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 Nou, daar gaat wel iets aan veranderen. Want die zorgpremie die ze aanvankelijk hadden bedacht... met al die rare uitschieters voor de, de hogere en middeninkomens... die gaan eruit, zo zeggen ze nu. Uh, die beloofde uh, uh, belastingverlaging, die gaat niet door. Uh, de hogere inkomens, daarvan wordt nu gezegd... dat het koopkrachtverlies beperkt blijft tot zo'n ja, zo 2,5 procent. En dat doen ze uh, onder andere door bijvoorbeeld de arbeidskorting... en de heffingskorting. En dat zijn allemaal dingen waar je dan minder belasting over hoeft te betalen. Die gaan voor de hoge middeninkomens en de echte hogere inkomens... die komen te vervallen. En aan de onderkant krijgen de mensen juist meer ruimte... om via de belastingwaardkortingen te krijgen. Maar... De Partij van de Arbeid moet ook toegeven... als je de huidige plannen vergelijkt met van 14 dagen geleden... dan is die nivellering minder sterk dan we aanvankelijk hadden uh, berekend. Maar, zei Samsom ook, het is onder het mom van... we willen goed samenwerken met de VVD, we willen een stabiel kabinet. En het verkleinen van inkomensverschillen... zorgt in die omstandigheden dus voor een eerlijke verdeling van de pijn. En de inkomensverdeling in het nieuwe plan is wel iets minder uitgesproken...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 Nou, Dit is een uh, toezegging of het meer uh, toegeven van de Partij van de Arbeid... aan de wensen van de VVD. Die nivellering is minder sterk. Ja, Je kan ook zeggen dat de Partij van de Arbeid hier alvast een rekening heeft... die uh -huh. ze ongetwijfeld zullen bewaren. En op het moment dat de Partij van de Arbeid weer goed uitkomt... zullen ze die ongetwijfeld uit de la trekken en zeggen van... en nu willen wij die en die toezeggingen van jullie. Ja, dus als we de grosse mode bekijken... dan staat Samson nog altijd iets sterker dan Rutte. Lijkt mijn inschatting nu. Ja, het beeld wat ze natuurlijk proberen te geven is... we staan er samen voor. Maar ook de Partij van de Arbeid weet... Uh, dit geven wij nu toe aan de VVD. Maar de afgelopen dagen hoorde je ook van de ministers... en de staatssecretarissen van de Partij van de Arbeidhuizen... wij hebben ook allerlei zeer vervelende dingen in onze portefeuille... en hebben wij moeten toegeven om ervoor te zorgen... dat er toch een beter financieel beeld komt voor Nederland. Dus uh, wij mogen onze borsten ook wel nat maken. Mm -hmm. En dan heb je zo'n rekeningetje die je nu nog hebt te verefferen... Die kan je dan weer hard nodig hebben. Ja. Uh, we hoorden net al een extra potje van 250 miljoen voor de sociale agenda. Wat houdt dat precies in, Hans? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is uh, geld wat dan komt van het ministerie van uh, Infrastructuur. Dus er zouden misschien minder wegen in de toekomst. Naartoe toekomst aangelegd uh, gaan worden. En de Partij van de Arbeid kan zelf nog bepalen... waar ze dat geld de komende tijd gaat inzetten... om uh, de meest scherpe kanten voor de onderkant van de samenleving... om die uh, ja, eraf te veilen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, die WW-duur... die blijft dan nu beperkt tot één jaar tijd... dat je nog uh, 70% van je laatste inkomen krijgt. Die zou je met dat geld kunnen oprekken tot anderhalf jaar... Dat is een voorbeeld, hoeft de Partij van de Arbeid niet te doen... maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. De oppositie heeft flink zijn best gedaan... om de zorgpremie uit het regeerakkoord te krijgen. Niet alleen de oppositie natuurlijk. Wat vinden zij allemaal van deze nieuwe plannen? Nou, laten we eens even luisteren naar uh, Emiel Roemer van de SP. Er stond eigenlijk een, een, een VVD die eigenlijk een excuus had aan te bieden. Maar die hebben eigenlijk gewoon gewonnen. Deze onderhandelingen zijn enorm in de richting van de VVD gegaan. Zeg maar gerust de hoogste inkomens worden ontzien. Die werden al ontzien, maar nu helemaal. En de hele zorg en de, de marktwerking in de zorg krijgt volledig vrij spel bij de Partij van de Arbeid. Dus dan zijn ze compleet kwijt. Nou, dat zijn minder lovende woorden voor dit akkoord van de SP. Uh, Alexander Pechtold van D66, die kijkt er toch iets optimistischer naar. Ik vind het prima dat we de laagste inkomens ontzien. Dat zou D66 ook doen. Ik vind het prima dat zware, sterke schouders de lasten dragen. Maar ga niet nivelleren om het nivelleren. Zorg dat het leidt tot werkgelegenheid. Zorg dat het leidt tot het terugdringen van het begrotingstekort. En dat kan nu wel. En een ander geluid kwam weer van Geert Wilders van de BVV. Heeft ook weinig vleiende woorden voor dit aangepaste akkoord. Dus Pasaldo, een grote lastenverzwaring. Er wordt nog steeds geniveleerd. Nu niet meer via de ziektekostenpremie, maar via de belastingen. En het kabinet wat zo is dit uh, doet, uh, ja, verdient echt uh, geen steun. En wat mij betreft, uh, hoe sneller ze hun biezen pakken, hoe beter. Nou, uh, het is ook het... nooit goed, Hans. Nee, het is ook hartstikke lastig natuurlijk. En ja, uh, de oppositiepartijen zitten zelf niet aan de onderhandelingstafel. Dus uiteraard hebben zij heel andere wensen. Mochten mensen zijn van, hé, hey, we missen nog bijvoorbeeld uh, het CDA. Siband Buma zat in Drenthe en is nog onderweg uh, richting Den Haag. Dus uh, dan moeten we tot morgen wachten wat hij ervan vindt. De grote vraag is natuurlijk, want het ging heel erg over de betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid, het leiderschap van Mark Rutte. Denk je dat hij door bijvoorbeeld zo zijn excuses aan te bieden en met dit nieuwe plan te komen, dat hij al die onrust kan bezweren, die er met name in zijn eigen achterban is? Nou, die geloofwaardigheid, die heeft toch een stevige knauw gehad, want ja, als je zelfs in je eigen partij zo hard wordt aangepakt, dat je het niet goed hebt gedaan en dat mensen echt aan je gaan twijfelen, dat is niet met één excuus uh, uh, weer van de baan. Dus hij heeft er wel even tijd voor nodig en zal bijvoorbeeld een sterke optreden moeten hebben bij het debat over de regeringsverklaring, waarvan we nu kunnen aannemen dat die inderdaad morgen en woensdag worden gehouden. En wat kan daar nog gebeuren, Hans? Nou, er zal ongetwijfeld nog veel gepraat worden over uh, koopkrachteffecten en over puntenwolken en over medianen, de gemiddelden van het verlies aan koopkracht. Maar een andere belangrijke les die Partij van de Arbeid en VVD hebben geleerd, is dat ze geen garanties meer geven mensen zullen niet meer dan zoveel procent moeten inleveren. Het blijft altijd mogelijk dat er rare uitschieters zijn. En dan hebben ze wel gezegd... we zullen proberen die rare uitschieters dan weer weg te poetsen. Maar garanties zijn er niet. Hans Andringa in Den Haag, dankjewel. En we gaan kijken wat ze ervan vinden bij de VVD. In Zwolle was een bijeenkomst over het regeerakkoord voor VVD-kaderleden. Daar was ook nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma. Rudy, vertel, is iedereen daar in juichstemming? Nee, er was zeker geen sprake van een juichstemming hoor. De VVD'ers uit Overijssel die waren met opvallend mooie auto's moet ik zeggen, naar Zwolle gekomen... Hey. om Henk Kamp, eerst formateur... en uh, nu de kerstverse minister van Economische Zaken te horen uitleggen... hoe het afgelopen week toch zo fout kon gaan. En ook twee VVD-Kamerleden waren met uh, meegekomen. Maar ja, tijdens die uitleg druppelde het nieuws door... Hè, dat de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie weliswaar van de baan is. Maar er wel weer, in, wel weer een andere uitreil is gedaan... Die, die 250 miljoen euro minder voor infrastructuur in ruil voor een langere WW. Nou, dat leidde weer tot nieuwe kritische reacties van de VVD'ers. Ik sprak bijvoorbeeld met een meneer die een transportbedrijf had... en die enorm bang was dat uh, de kwaliteit van het wegennet... de komende jaren flink achteruit zal gaan. Maar goed, Henk Kamp die benadrukte dat zo'n compromis met uh, de PvdA noodzakelijk was... dat ook de VVD vindt dat de laagste inkomens moeten worden ontzien... en uh, ja, dat het nu via de belasting op de juiste manier wordt gedaan... En de aanwezigen werden ervan doordrongen dat we voor ongekende bezuinigingen staan... dat iedereen flinke pijn zal voelen. Nou, ik, ik moet zeggen dat met dat verhaal de onrust wel aardig gesust werd. En wat overbleef was een, een gelaten sfeer in Zwolle. En dan, aan het einde van de avond werden de gelederen gesloten... en werd ook weer steun uitgesproken voor Rutte. Zijn excuses van vanavond die werden absoluut gewaardeerd. Maar je kunt er wel op rekenen dat de achterbanden Haagse vertegenwoordigers... met argusogen ogen in de gaten houden de komende tijd. Rudy Bouma, dankjewel vanuit Zwolle. We gaan verder praten over de nieuwe plannen van het kabinet... en vooral over de praktische uitwerking daarvan. En dat doen we met hoogleraar Economie Jaap Koelewijn... die zojuist is aangeschoven. Meneer Koelewijn, goedenavond. Goedenavond, welkom in de studio. U hebt de nieuwe plannen van het kabinet gezien. Verrassend of had u dit wel zien aankomen? Dit werd al voorspeld dat dit zou gaan komen. De maatregelen van de ziektekostenpremie... die waren voor bepaalde groepen draconisch... met name voor de hogere groepen pakten ze erg hard uit... Ja, en dat wordt nu allemaal een beetje weggemasseerd. Maar blijft staan dat er geniveleerd wordt. Wat vindt u daarvan? Als econoom ben ik niet enthousiast. Nederland heeft binnen Europa een hele gematigde inkomensverdeling. We hebben weinig echte veelverdieners. Aan de onderkant is er een goed systeem van sociale zekerheid. dat door de WW ietsje werd aangetast. Maar er was geen harde economische noodzaak om te gaan nivelleren. En ja, dat dat nu in een tijd waarin je primair. Moet bezuinigen en hervormen, dat je het gaat hebben over nivellering. Typisch sociale, sociale stokpaardje van de Partij van Arbeid vindt het niet nodig. En het is natuurlijk ook vanuit de Partij van Arbeid een beetje een manier om de linkerflank gedekt te houden. om Omdat anders sociale dus SP wel heel veel speerruimte gaat krijgen. Maar nivelleren heeft een belangrijk nadeel. Omdat dat het minder aantrekkelijk wordt om te werken. Want hogere inkomens gaan er minder op vooruit. En de, de kloof tussen een uitkering hebben en werken wordt niet wezenlijk vergroot. En dat had de WW bijvoorbeeld wel voor tot gevolg gehad. Dus als econoom ben ik niet echt enthousiast over deze maatregelen. Nee, de VVD-achterban ook niet. Um, het kabinet gaat de arbeidskorting en de algemene heffingskorting verhogen. Wat is dat precies? Dat zijn kortingen voordat je aan belastingbetalen begint... wordt een stuk van je inkomen vrijgesteld. Als je werkt krijg je arbeidskorting... en iedereen heeft recht op een stukje heffingskorting. Dat zijn vaste bedragen, niet afhankelijk van het inkomen. Dus even een getallenvoorbeeld. Stel, je verdient 50.000 euro, je hebt 5.000 euro heffingskorting... en dan is dat 10%. En als je 100.000 euro verdient, heb je ook 5.000 heffingskorting. Dat is 5%. Dus als je meer die absolute bedragen gaat verhogen... en voor de hogere inkomens die wat gaat reduceren... dan werkt het nivelleren, want onderaan tikt het procentueel meer door. En bovenin levert het minder op. Dus dat is een vorm van nivelleren. Dus een gelijkere verdeling van de inkomens. Je krijgt een wat gelijkere verdeling van de inkomens... die dus internationaal gezien in Nederland al redelijk evenwichtig ja, is. Ik geloof dat alleen in Scandinavië is ja. het wat gelijk... maar voor ja. de rest blinken we uit in Europa. Uh, de, dus egalitaire landen, Zweden, uh, Denemarken... die hebben een hele vlakke inkomensverdeling... hebben ook minder grote maatschappelijke verschillen. In Nederland is dat wat hoger... omdat we ook relatief veel ondernemers hebben in ons land... Maar in Zuid-Europa zijn die verschillen nog veel, veel groter dan bij ons. Als u een uh, inschatting moet maken, welke groepen gaan het meest lijden onder dit nieuwe regeerakkoord? Nou, alle Nederlanders gaan lijden. Brutte zei het al een beetje demagogisch. Van, er wordt 46 miljard bezuinigd over een periode van zeven jaar. Dat even erbij vermeld. Um, maar bezuinigen betekent of een hogere lasten of minder, uh, minder inkomsten. Nou, dit wordt een combinatie van beide. BTW-verhoging pakt er vooral nadelig uit voor de wat hogere inkomens. Ja, en wat we nu zien, het hele scala aan maatregelen wat wordt genomen, dat tikt toch redelijk hard door bij de midden- en wat hogere inkomens. Alleen, ja, wat, en dat werd ook in deze uitzending al benadrukt: van. Je moet niet vergeten dat voor een hoop gezinnen met kinderen. de lasten de afgelopen jaren al zijn gestegen. Minder vergoeding voor kinderopvang, minder reiskostenvergoedingen. Eh, hogere andere lasten, hogere huurlasten, hogere woonlasten. Dat betekent dat die groepen behoorlijk onder druk komen te staan. En daar wordt nu toch ook wel weer... in het kader van dit nieuwe regeerakkoord een offer van gevraagd. Dus het zijn toch de, nou wat dan heet de werkende mensen... waar wat te halen valt, hè? Bedoel, dat mm -hmm. is natuurlijk wel het punt... die betalen wel de rekening van de bezuinigingen. En de verwachting is ook dat de werkloosheid stijgt. Ja, dat heeft te maken met dat mindere nivelleren... Want dan wordt het dus minder aantrekkelijk om te werken. Arbeid wordt wat duurder door deze belastingmaatregelen. En dat maakt het dus voor mensen minder aantrekkelijk om meer te gaan werken. Omdat aan de bovenkant van je inkomen wordt er meer wegbelast. En dat ja, maakt de prikkel voor mensen om te gaan werken. Maakt dat minder. Dat is toch een... Uh, nou ja, ik ben natuurlijk geen econoom. Nee. Maar dat is toch een ramp voor een klein ondernemend land als Nederland. Nou, een ramp is een wat groot wordt. Het gaat om... 0,3% meer werkloosheid en mm -hmm. het daalt iets minder snel... wat ik als economie geen ramp vind, Want uh, die heilige norm van 3% is een beetje overdreven. Dat is ook niet gebaseerd op enige wetenschappelijke onderbouwing... maar meer in de jaren 90 gekozen toen we de, Europese, de, de, de euro gingen, gingen inrichten... het bedrag van Maastricht gesloten. Het is geen ramp, maar het had beter gekund... en Pechtold merkte het heel terecht op... deze plannen, deze nivellering draagt niet bij aan de oplossing van de problemen waarvoor Nederland nu staat. Wat is het grootste probleem wat ze hiermee niet oplossen? Waarvan u denkt dat had meteen aangepakt moeten worden? Nou, Op zichzelf, dit kabinet hervormt wel een aantal dingen. Ik denk dat in een tijd waarin je moet proberen... gemeenschappelijk uit een crisis te komen... moet je die maatregelen nemen die allerlei verstoringen door subsidies... en die zijn door de hypotheekrente het scheef wonen... Door die weg te nemen. maar nou, Daar maakt het kabinet een begin mee, dat is een goede zaak. Nivelleren heeft in mijn ogen niet de hoogste prioriteit, want je kunt beter en daar streven om de last gelijk te verdelen en ervoor te zorgen dat werken aantrekkelijker wordt en dat consumeren wat duurder wordt gemaakt en met name consumptie van, van energie en, en grondstoffen. Dat zou ik een redelijke zaak vinden. Het klimaat is er nu niet naar om mensen een offertevraag in termen van nivellering... omdat daar op zichzelf ook weinig aanleiding voor is in dit land. Is het zo, want daar is natuurlijk ontzettend veel rumoer over geweest... is het zo dat het per definitie beter is om te nivelleren... via uh, de belastingen dan via de zorgpremie? Ja, dat is een, een hele duidelijke. Uh, zorgverzekeraars lagen natuurlijk onmiddellijk dwars... want die worden nu... Wij zouden gedwongen zijn geweest... om inkomensgegevens van mensen te krijgen. Dat is één argument... En de zorgverzekeraars hebben er geen toegang toe. Inkomensverdeling, nivelleren, moet je sturen via de inkomstenbelasting. Nou, dat gebeurt nu gelukkig. Waarschijnlijk had ook Brussel dwarsgelegen, omdat de ziektekostenverzekeraars niet meer hun inkomsten kregen via de premies en via de belastingen. Punt blijft: dat het zorgstelsel als zodanig, de marktwerking. zou helemaal niet door het nieuwe systeem worden veranderd. Ik dus het was echt een, een inkomenspolitieke maatregel. Ja, en dat moet je dus niet doen via, de, via die premieheffing, dat moet je doen via de inkomstenbelasting. Dat is het instrument. Tot slot, heel kort nog eventjes. Bent hmm? u optimistisch? Blijft dit kabinet zitten, 4,5 jaar? Komen we eruit? Uh, ze blijven zitten omdat ze tot elkaar zijn veroordeeld. Nu, hmm. Tussen nu en twee jaar verkiezingen zou deze streus uitpakken wat je wilt. Want Rutte maakt wel excuses, maar hij heeft natuurlijk enorm veel schade geleden. Ook de Partij van de arbeid, iets minder, maar ook die heeft schade geleden. Dus we zullen nu eerst even wat moeten laten zien. En kijk, als de economie wat gaat herstellen... dan zijn we dit allemaal wel weer vergeten over een paar jaar. Maar nu zijn we dat nog even niet vergeten. En die pijn wil me niet leiden bij verkiezingen. Dat is helder. Jaap Koelewijn, hartelijk dank Tot voor het komst naar de studio. I've got a crush on you, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cook? Could you care for a cunning cottage we could share the world? Cause I have got a crush My baby on Brian Wilson, I've got a crush on you. West-Afrikaanse landen willen ingrijpen in Mali. Ze willen een internationale troepenmacht sturen. Dat hebben ze gisteren besloten tijdens een top van de economische gemeenschap van West-Afrikaanse landen, ofwel ECOWAS. De troepen moeten de regering van Mali helpen om het noorden te heroveren op moslimextremisten. afrika correspondent Koert Lindij, goedenavond. Goedenavond. Waarom hebben de landen nu besloten om militair in te grijpen? Want het is daar een tijdje slecht. We hebben al een heel lang tijd een plan, maar dat plan is... Uh... In eerste instantie afgekeurd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En de landen zijn toen teruggestuurd uh, naar, de, naar de tafel om uh, een nieuw plan te maken. En dat plan is nu, uh, nu klaar. Daarna moet het nog naar de Afrikaanse Unie. En dan eind deze maand, begin volgende maand, ligt het opnieuw bij de Veiligheidsraad. En dan kan het plan in werking worden gezet en kan de invasie beginnen van noord mali Goed, dus er moet nog over besloten worden. Maar om te beginnen bij de basis, kan ECOWAS zo'n missie überhaupt wel aan? Daar hebben ze in ieder geval logistieke steun voor nodig... vermoedelijk van Frankrijk uh, en Amerika. Verder uh, is in het plan opgenomen dat behalve de 3.500 troepen uit de buurlanden... zoals Nigeria en Niger... Uh, dat ook 5.000 troepen van soldaten uit Mali zelf meedoen. Nou, Het Malinese leger is een puinhoop naar de staatsgreep in maart. En in het plan zit dan ook dat de eerste fase van de interventie is uh, in Zuid-Mali... dus niet het gedeelte wat door Moslimradicalen in, is uh, ingenomen... Maar wat, maar wat nog onder controle is van de regering. En in Zuid-Mali wordt dan een troepenmacht van het Malinese leger opgebouwd. En misschien dat ze dan ergens volgend jaar uh, klaar zijn met uh, alle voorbereidingen. En dan kan de invasie werkelijk beginnen. En wat voor steun uh, zouden Frankrijk en Duitsland... of misschien ook wel de VS eventueel kunnen leveren aan zo'n missie? Wat verwacht je? Nou, wat er nu al is, uh, zijn spionagevliegtuigen die in de gaten houden hoeveel vluchten er naar Noord-Mali plaatsvinden. Of met wapens, of met uh, buitenlandse, buitenlandse strijders verder. Uh, ook de EU is bezig met het opleiden van, uh, van militairen in, uh, in de regio. En geld. Uh, de strijders zijn aanwezig. Die moeten exclusief... Afrikaans zijn, maar de logistieke hulp, de technische hulp, de financiële hulp, die moet van buiten komen van de Verenigde Naties, van Frankrijk en van Amerika. Nou duurt het dus nog heel lang voordat er überhaupt over besloten is of die missie door kan gaan, voordat de eerste echte voorbereidingen in Zuid-Mali getroffen zijn. Hoe reëel denk je, is het Koert, dat deze missie uiteindelijk slaagt en dat het lukt om het noorden van Mali te heroveren op die moslimextremisten? noord mali is tenminste zo groot als Frankrijk. Het is de Sahara. Het is een gigantische zandbak waarin wat kleine dorpjes, Timbuktu, Gau worden gecontroleerd door rebellen. Nou, je moet je voorstellen hoe zo'n invasie er gaat uitzien. Je parachuteert soldaten in die grote zandbak... en de moslim-extremisten springen op hun kameel en rennen de bergen in. De angst is groot dat veel van de extremisten zullen uitwijken... naar de bergen in Algerije, Zuid-Algerije of in uh, Niger. Ze zijn dus heel erg moeilijk te vangen... Deze mensen, bovendien het internationale element van deze uh, extremisten, die komen vaak uit Jemen, uit Pakistan, uit Sudaan. Uh, nu de extremisten in Somalië onder druk staan, zie je een verhuizing uh, van die extremisten of naar Jemen of zelfs naar Mali uh, toe. Dus deze internationale jihadisten, moslimstrijders, die zullen onmiddellijk uh, of op hun uh, druk stappen of op hun kamelen... Uh, stappen en dan wegvluchten. Dus het is heel moeilijk om deze jongens uh, in hun nek uh, te grijpen. Dus het wordt een, een uiterst grote militaire uitdaging. Maar de west Afrikaanse staten zeggen, we kunnen niet anders. Het gevaar van deze uh, extremisten die het noorden van Mali controleren... dat gevaar is te groot voor Afrika, voor het Midden-Oosten en ook voor Zuid-Europa. We moeten nu militair iets doen als onderhandelingen niet lukken. Maar het is erg onwaarschijnlijk dat er nog onderhandelingen komen... die succes uh, krijgen. Het is dus de laatste optie die nu wordt uh, geïmplementeerd. Kort Lindeider, dank voor je toelichting. En ik praat door over Mali met journalist Gerbert van der A. Goedenavond Gerbert, welkom in de studio. Goedenavond. Je bent net terug van een rondreis door Mali. Wat denk je, zal die internationale troepenmacht... met open armen worden ontvangen daar? Ja, de, de, de, de malinezen, de, de, de zwarte Malinese die, die, die ik sprak... Die, die waren allemaal wel heel blij dat er een plan was. Een maand geleden is, dat, is al min of meer door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gezegd... Van, nou, als er een goed plan is, dan gaan wij dat steunen. En daar was toen, uh, toen iedereen wel heel, heel blij over. Alleen de, de Tuaregs die in het noorden wonen, die, die waren daar, daar minder blij over... omdat die... Uh, eigenlijk heel erg bang zijn voor die West-Afrikaanse vredesmacht. En, en dat heeft eigenlijk te maken met een soort omgekeerd racisme. Dat, de Tuareg zijn eigenlijk uh, Berbers, uh, be uh, nauw verwant aan de Marokkanen in Nederland, spreken ook ongeveer dezelfde taal. En uh, CDA, uh, ECOWAS, de gemeenschap van West-Afrikaanse staten en de Malinese bevolking, ja, dat zijn negroïde uh, mensen. En, uh, uh, ja, de, de Tuaregs die ik heb gesproken... Die, die nemen allemaal termen als genocide in de mond. Die, die, die weten dat ze gehaat worden, eigenlijk al 40 jaar lang. En er worden vergelijkingen gemaakt met Rwanda. En, ja, Is het terecht, Er zijn 400.000 Tuaregs gevlucht, ja. Is dat terecht? Uh... De zorgen die ze zich maken? Nou ja, ook... ik, ik, ik, ik kwam een, uh, ik, ik kom al een jaar of twintig nu in, in Mali. En uh, nu, nu ik daar dus weer was, kwam ik een, een, een vriend tegen... Die, die ik al een jaar of tien ken... En uh, nou, die was ineens lid geworden van een van militie. En er zijn heel veel burgermilities, vrijwilligers. die, die, die zijn Maar wacht even, aan welke kant? Bij de salafisten, bij de Tuareg? Nee, nee precies. Die, die hoorden bij de, bij de zwarte mali, ma, Malinezen. Dus mm -hmm. die wilden gaan vechten tegen de Tuaregs en tegen de extremisten. En toen, toen ik de jongen vijf jaar geleden voor het laatst zat... toen, toen was hij goed bevriend met een Tuareg, uh, Mohammed. En toen vroeg ik van, ja, spreek je Mohammed nog wel eens? En toen, toen, ja, toen werd hij bijna blind van woede, van... Uh, met Mohammed wil ik niks meer te maken hebben... en uh, alle Touaregs zijn niet te vertrouwen. Echt hele, hele racistische praat. Van, is geen, ge, geen één Touareg die deugt. Die, die, die deugde deugd nog, nee, in, in precies. Zijn ogen. Dus we hebben drie partijen eigenlijk in dit conflict. Een complexe conflict. Wat is precies het conflict uh, met de Touareg? Wat willen de Touaregs waar de rest zo kwaad over is? Ja, de, die, die willen een onafhankelijke staat... in, in om te beginnen in Noord-Mali, maar daarna liever ook in, in Libië... Niger, Algerije, Burkina Faso, waar ze ook wonen. Het is vrij ambitieus wat ze willen. Ja, alleen in, in feite hadden ze die, die, die onafhankelijke staat uitgeroepen in, in april. Alleen daarna kwamen allerlei moslim-extremisten. Uit, uit Libië ook vooral, maar mm. ook, ook uit Algerije. En, en die hebben toen eigenlijk die revolutie van die Touaregs gekaapt. En toen zijn die, heel veel zijn zelf vervolgens gevlucht. Dus nu heb je in, in, in, in alle buurlanden zitten al die rebellen... die, die in april de onafhankelijkheid Bewapend hadden afgeroepen. en wel denk ik. Ja, die zijn nu zelf allemaal gevlucht. En uh, ja, die, die willen weer terug. Maar dat kan niet, want nu, nu zijn de fundamentalisten daar aan de macht. En dan heb je... over die salafisten, die fundamentalisten waar je het over hebt... die het nu voor het zeggen hebben. Um, die zitten er nu een half jaar zitten ze goed in het zadel, zou ik zeggen. Ja. ja. Hoe groot is de steun voor hun, onder de bevolking? Nou ja, dat verbaasde mij dus heel erg. Die, die is veel groter volgens mij dan, dan wij, wij denken. Bedoel, Koert zei dat er niet onderhandeld wordt. Er wordt, er wordt wel onderhandeld. Er zijn in, in, in Mali zijn ook heel veel islamitische organisaties. Mali is, is grotendeels moslim. En ook in, in het zuiden van Mali heb je een aantal fundamentalistische clubs... die heel invloedrijk zijn. En uh, die zijn de afgelopen maanden verschillende keren... naar het noorden van Mali geweest... om met die al-Qaeda-achtige groepen te onderhandelen. En in het westen is heel groot grote woede over verwoesting van allerlei uh, islamitische graven, van islamitische heiligen. Ja, dat heiligen. is voor de zomer gebeurd, dat un, hebben we allemaal un, gezien. Ja, precies, UNESCO, werelderfgoed. En dan vroeg ik aan die mensen in, in, het, in, in, in het zuiden van Mali, die, die die onderhandelingen uitvoeren namens de regering, van ja, maar in, in de sharia, in de islamitische wet staat toch heel duidelijk dat zo'n graf niet hoger mag zijn dan, dan de lengte van een hand. En toen zeiden al die mensen: Ja, nee, nee. Als je, als je de sharia volgt, waar wij ook voor zijn, dan, dan, dan moet je inderdaad die graven. Uh, vernielen en, en, en dan wilden ze er ook even snel bij zeggen dat, dat het niet vernield was. Alleen de hoogte van de graven was teruggebracht was aangepast tot de juiste de... proporties. Dus, dus, dus ik, ik denk dat die extremisten veel meer steun hebben dan, dan wij denken. Ja. En dat geldt in heel West-Afrika. Het klinkt dan, dus... als ik het zo hoor, als een totale wespennest. Een eindeloze burgeroorlog waar wij helemaal geen weet van hebben hier in het Westen. En waar je vooral heel goed over moet nadenken voordat je je troepen daarheen stuurt. Nou, ja, dat denk, denk, denk ik ook. En dat is ook precies dezelfde fout die de Touareg zelf hebben gemaakt. Die dachten van, uh, we gaan hier even een onafhankelijke staat stichten. En uh, als, dat, als we het Malinese leger hebben verdreven, dan uh, is dat een feit. En vervolgens kwamen als een soort van paard van trooien, kwamen die fundamentalisten uh, tentonelen. Maar op het moment dat je nu die, die, die West-Afrikaanse gemeenschap daarheen stuurt... Dan komen er waarschijnlijk weer allerlei. Dan, dan komt die genocide komt waarschijnlijk tevoorschijn, oh. waar die Turek zo bang voor zijn. Dus, dus ik, ik, ja, ik denk. een die... verhaal, Gerbert. Ja, ik, volgens, ik, ik denk ook helemaal niet dat Frankrijk en Amerika die, die, die interventie gaan steunen. Die weten ook wel dat, het, uh, dat dit soort dingen gaan gebeuren. En ik bedoel, Nigeria moet dan de belangrijkste militaire macht binnen die interventie worden. Maar in eigen land lukt het Nigeria ook niet om de eigen fundamentalisten tot de orde te roepen. We gaan het ongetwijfeld in de toekomst nog vaak over hebben. Gerbert van der A, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Now for the good En u hoorde een nummer uit Mali, van de band Tina Wen, Een touarek band uit het noorden van Mali, waar we het net over hadden. De sport had al niet zo'n goede reputatie. En gisteravond ging het weer mis. Op een kickboxgala in zijdaard in Brabant viel één dode. En enkele mensen raakten gewond. Kickboxers en criminaliteit. Wie het nieuws een beetje volgt, zou bijna denken dat de twee woorden synoniemen zijn. Gerlof Lijstra, misdaadsjournalist voor Elsevier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Gerlof. Op het Gala in zijdaard zou volgens ooggetuigen al de hele avond een broeierige sfeer zijn geweest. Nou weten we dat jij regelmatig op dit soort galas komt om te kijken. Hoort dat er expliciet bij?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 Nou, het is niet zo dat ik er elke avond heen ga. Maar, <lacht> Gelukkig uh, niet. Nee, maar voor je werk moet je wat over hebben. Nee, dat valt ook wel weer mee. Uh, er zijn genoeg uh, gala's waar niets gebeurt. Maar ja, helaas uh, zijn het niet alleen de gala's waar het misgaat. Maar uh, ja, zo langzamerhand de afgelopen week... Uh, vlogen de, de negatieve berichten onder oren. Mm -hmm. Rechtpartijen, moorden, het kon niet op. De internationale kickboxbond zegt dat die schietpartij overal had kunnen plaatsvinden. Dat het helemaal niks met kickboxen te maken heeft. Is dat aannemelijk? Nou ja, op zich is dat waar. Alleen uh, dan uh, vergeten ze wel dat hier zowel de vermoedelijke dader als het slachtoffer uit de kickboxwereld komen en dat dat op een kickbox, uh, gala gebeurde. Dus ja, niets ermee te maken, dat is natuurlijk onzin. De, de banden tussen uh, de kickboxwereld en de onderwereld zijn helaas uh, tamelijk uh, hecht. Daar, maar daar hoe ver rijdt dat? Hoe ver reikt dat, Gerlof? Nou ja, van oudsher bodyguards ga je niet uh, uh, recruteren bij de golfclub. Die recruteer je uh, daar waar spierbundels zijn... waar mensen klappen kunnen uitdelen als het nodig is. Dat, dat is één. Het tweede is, die, die gala's, de echt grote gala's... dat zijn in de ogen van de politie, en ook in mijn ogen... vaak samenkomsten voor... Uh, grote criminelen die daar zaken doen... die daar ook laten zien uh, hoe, uh, hoe machtig ze zijn... Hè, door het duurste tafeltje te reserveren... en daar hun uh, companen uit te nodigen. Uh, dus ja, die, die, die banden zijn er. En daar kun je niet omheen. Is het een soort rotary, maar dan voor criminelen? Een soort netwerkenavond? Uh, vergelijking, de, de, de grote gala's wel, de, de dure tafeltjes, de VIP-ruimtes. Uh, um, daar ontmoet men elkaar en vindt men het ook interessant om elkaar uh, te laten zien van ik ben er ook en uh, ik sponsor voor zoveel geld en ik heb zoveel tafeltjes en zoveel champagne op tafel staan. Dat was hier overigens veel minder, ik was er niet hoor, in het klooster in, uh, in Zijtaart, maar dat is gewoon een buurthuis, heb ik begrepen. Mm -hmm. En je zegt uh, dat jij en ook de politie denkt dat dit plekken, ja, absolute trekpleisters zijn voor criminelen. Waarom niet gewoon massaal verbieden dan? Of daar naartoe gaan en de heleboel oppakken? Dat nou ja, kan ook. Omdat uh, in die zin heeft de internationale kickboxbond uh, en, en de, de, de fanatieke kickboxers die uh, gewoon hun sportbehoeften hebben gelijk. Uh, bij wijze van spreken 95% van de, van de sporters is niets mis mee. Maar het gaat nou net om die 5% waar wel iets mis mee is... die het voor de rest verstieren... Uh, ja Er zijn al veel, hè, in Amsterdam bijvoorbeeld mogen geen gala's meer georganiseerd worden, omdat daar de, de, de hand van de onderwereld wel heel duidelijk was. Hè. Grote organisatoren, uh, er zit zelfs een grote organisator, die zit in de gevangenis al, al een uh, straf uit van 20 jaar voor een dubbele moord in het verleden die had een dikke vinger in de pap, ja, dan is het wel begrijpelijk... Dat, dat de gemeente daar geen zaken mee wil doen. En is er niet een andere manier om zeg maar, de rotte appels te weren... in plaats van massaal verbieden, wat niet overal kan, dat begrijp ik? Hoe, hoe zou je kunnen ingrijpen? Hoe zou je het kunnen zuiveren? Uh, dat vind ik heel lastig, want um, ja, ook hè, er is een tijdje geleden kwam er een, een boek uit. Ik geloof dat de titel was Het Foute Elftal. Uh, ook in, in de voetbalwereld heb je, heb je rotte appels in elke sport. Alleen bij de kickbox en, en vechtsport in het algemeen zijn wat meer rotte appels dan in de golfwereld of in de hockeywereld. Um, dus ja, ik denk dat je heel alert moet zijn, de overheid, uh, de politie heel alert moet zijn op uh, het aanpakken. Maar ja, verbieden uh, dat... Dat, ja, dat kan ook niet. Mm -hmm. Dat zou ook niet moeten. Is dit iets wat uh, in Nederland met name zich voordoet? Of is het een internationaal fenomeen dat er zoveel criminaliteit op die kickboxgala's en in die wereld zit? Nou ja, ik was een paar jaar geleden op vakantie in Thailand. Daar, dat is eigenlijk het moederland van, uh, van het kickboxen Daar heb je scholen waar, waar half Nederland in past, zo groot. Ik denk dat daar ook een duidelijke link is tussen uh, de sport en de onderwereld. En dan zeg ik, ja de sport, tegelijkertijd realiseer ik me dat ik al die... Eerzame sporters uh, onrecht doen, want die zijn er heel veel. En ik ken er genoeg die, die het heerlijk vinden om uh, te kickboksen... maar niets met criminaliteit te maken hebben. Maar ja, die lijden helaas onder die rotte appels. Um, ik denk, ja, kijk, Nederland is, is, hoe klein we ook zijn... we zijn erg goed in kickboksen. Um, en daardoor hebben we ook een aantal uh, grote namen. Uh, Badrari is natuurlijk niet de enige bekende, mm -hmm. helaas ook... Uh, nou ja, nu weer vast. De rechter moet het maar uitmaken of hij een rotte appel is, maar ja. het staat er niet best voor voor hem. Um. Dus we exceleren erin, maar het trekt ook een hoop uh, onrust en ellende, aan. Om het maar zo te zeggen, als ik het, ook het ook samen moet vatten. Ja. Ja. Ja. Gerlof Leijstra, misdaadsjournalist voor Elsevier, hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Straks in Casa Luna praat Lex Bolmeijer met lichtarchitect Har Hollands... over het Klo Licht lichtfestival in Eindhoven. En dan zit hier morgen op deze plek Mieke van der Wij. En dan ben ik er volgende week weer met genoegen. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.